Middernacht, dinsdag 28 mei. Mark Visser met het NOS-journaal. Het Europese wapenembargo tegen Syrië vervalt. Dat is zojuist bekend geworden. De ministers van Buitenlandse Zaken van de EU zijn daar in Brussel... zijn het overeengekomen. Andere sancties tegen het bewind van president Assad blijven wel van kracht.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 Delen van Duitsland zijn getroffen door noodweer. In Beieren viel binnen een etmaal 97 mm regen... terwijl er normaal in de hele maand mei maar 73 mm valt. Ook in Neder-Sachsen was het bar en boos. In veel plaatsen in de deelstaat stonden straten blank... en moesten honderden brandweerlieden uitrukken om kelders leeg te pompen.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 Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Lex Bolmeijer. Dames en heren, hartelijk welkom. Uh, een mens kan overal wonen. Maar ja, bijna overal, in een kasteel, een kartonnen doos... in opperste luxe, zonder elektrisch licht. Iedereen zal zich altijd weer proberen te omringen... met dingen die betekenis voor hem of haar hebben. Of waarde... Je creëert, met andere woorden, een interieur. En dat is ook weer iets wat je kunt kwijtraken. Ik herinner mij één uh, van de vele verhuizingen. Wij verhuisden om de vier jaar. Nou, deze was toen ik ongeveer een jaar of vijftien was. Ik had toen in die periode, ik was gek van voetbal... mijn hele kamer behangen met voetbalposters. Teams, spelers, allemaal opgeblazen, fabelachtige acties. Daar omringde ik me mee. En toen mijn ouders aankondigden dat we gingen verhuizen... reageerde ik een tikkeltje verbouwereerd en zei ik toen... Maar mag ik dan alles wel meenemen? En daar werd smakelijk om gelachen. En dat lachen, dat sneed door mijn ziel. Zo herinner ik mij. Nu zit hier in het interieur van Casa Luna bij de Open Haard... naast mij Bert Teunissen, hij is fotograaf. Hij fotografeert al 13 jaar of 16 jaar lang interieurs... overal in Europa, domestic landscapes... huiselijke landschappen die op het punt staan te verdwijnen... En zelf raakte jij, Bert, ook een keer een interieur kwijt. En toen was je nog heel jong, acht ja, jaar. Dat klopt, ik was acht. Wat, wat zie je nog als je aan dat eerste interieur denkt? Alles. Echt? Echt alles. De details? Elk, elk detail. Beschrijf ze, als je dat kan. Nou, dat kan je. Beschrijf ze. <laughs> ik, ik kan je het hele huis uittekenen. Echt van boven tot onder en uh, van voor tot achter. En met name... De keuken, de bijkeuken. Dus vertel eens, wat, zag je in de, wat, wat zie je dan als je in, de nou, bij, in de keuken en de bijkeuken? In de keuken had een, uh, dat had nog een heel mooi oud uh, een, een, een ingebouwde, ingebouwde kasten van, van, van hout. Hè. Dat was mooi geschilderd, grijs, grijsachtig. En dat, datzelfde houtwerk zat ook nog op de plek waar vroeger de, de schouw was. Die schouw zat er ook nog in, maar er stond dan nu een, een, een soort van uh, modern van huis, stond erin. En dat je dat granito aanrecht onder het raam. In de midden een tafel. Uh, om de hoek, vanaf het raam om de hoek nog een stuk aanrecht... waar een nieuw gaskomfort op stond. Met, een, met kleine drie pitjes erop. En dan had je de deur naar de, naar de bijkeuken. En als je de bijkeuken inliep, meteen rechts om de hoek... had je een kraan. En die, de, er zat een, een, een, een, een gemetseld grootsteentje op de vloer. Ja, zat daar. Ja maar dan het water in, uh, in wegliep. Dus als je de bijkeuken inliep, stel ik me voor, was het meteen kouder? Ja, klopt dat? Ja, dat klopt. Dus klopt dat, er dat, was geen, geen verwarming. En wat er wel stond, het was de kookketel. Mijn moeder had daar een uh, hele grote ketel staan... waar de, de, de kookwas in gedaan werd. En die werd dus gewoon gevuld met, uh, met emmers met uh, heet water. Die werden in, in de keuken dan op het, op het van uh, verhit aan de kook gebracht in, in emmers. En, dan, en dat was ook een van mijn allereerste uh, jeugdherinneringen. Hoewel ik mij van het voorval zelf dus niets meer kan herinneren. Maar ik, moet, ik kon net lopen en ik liep achter mijn moeder aan... of ik zocht mijn moeder, ik was vanuit de keuken... of vanuit de bijkeuken naar de keuken... en ik loop tegen mijn moeder aan, die dus met een emmer... met kokend water. Uh, en dat ging over mijn, uh, mijn schouder. En dus ik heb als klein kind had ik een hele grote brandwond... helemaal over mijn schouder heen. Wat nu nog maar een heel klein plekje mm. is. Maar als klein kind is dat natuurlijk een enorm mm. dingetje. Maar ik kan me van het voorval van de pijn en dergelijke... ik kan mm. me niks herinneren. Maar dat, dat moet wel een van de vroegste mm. ervaringen... Uh, uh, ja, uh, momenten van, van, van bewustzijn in dat huis geweest zijn voor mij. Ja. Waarvan je dus elk detail in visueel opzicht wel herinnert... van ja. de omgeving. Want zo als je nu door die keuken erbij bij kijkt, dwaalt... alsof het nu is... Ja. Zo zou je dat door het hele huis kunnen doen? Ja. Terwijl het meer dan, 8, meer dan 46 jaar geleden is. Ja. Ja, inderdaad. Ja, en, en toch kan ik dat. En uh, ik denk dat het te maken heeft met het feit dat ik het ben kwijtgeraakt, zonder dat ik er eigenlijk part nog deel aan had. Ja, dat is iets er wordt, wordt voor je besloten. En... Want, want wat gebeurde en, en, je en dan mijn, ik... nee, nee, Mijn vader nam de, de zaak van mijn opa over. En een van de eerste dingen die hij deed was verbouwen, renoveren, anders, nieuwer, moderner. En dat betekende in ons geval dat eigenlijk na nou, 98% van het uh, oude huis ging... Nou, dat is ook niet helemaal waar, want van het achtergedeelte bleef een heel groot stuk uh, welbewaard en intact. Maar een heel groot gedeelte van het huis, in ieder geval het hele woonhuis, ging tegen de vlakte. En er kwam dus een, nieuwe, een hele nieuwe winkel, een hele nieuwe pui, een hele voorkant. En wij woonden vroeger gewoon naast de winkel, hè? Op de, ja. ook op de begaande grond. En dan hadden we slaapkamertjes boven. Maar nu werd de hele begaande grond, werd winkel. En van een gedeelte van de bovenverdieping uh, werd woning. Dus het werd helemaal nieuw voor jou? Helemaal nieuw. Alleen de grap was dat toen wij na drie kwart jaar of zo, ergens anders hebben, hebben gewoond... Uh, terugkwamen in de doofstraat, een nieuw huis betraden. Was, toen was de ingang van het huis was het nog op dezelfde plek. Er zat alleen een andere deur in. He, vroeger was het een, een, een, een groen-houten geschilderde deur... en nu was het ineens een, uh, een, een tropisch hardhouten deur... Maar dan kwam je binnen en uh, dat gangetje was er nog steeds. Meteen rechts was nog steeds het oude toilet. Links was nog steeds het kamertje waar wij altijd uh, uh, ontbeten. En uh, s'avonds warm aten. En dan had je aan het eind van de gang links had je de trap. En dat was ook nog de oude trap. Alleen op het moment dat je dan die trap oploopt en je komt boven... Pas. Dan. Dan besef je op dat moment ineens van... Wacht even, ik word erin geluisterd. Het is, het, is dus, het is dus gewoon weg. Het is, het is weg. En op dat moment realiseerde ik me van het is weg. En ik ga het nooit meer terugzien. En er was op dat moment natuurlijk ook helemaal niet zoiets als... als zoals wij nu vanzelfsprekend met beeld omgaan en, en, en foto's hebben. En weet ik Mijn vader was een verwoed uh, fotograaf overigens. Een uh, verwoed uh, amateurfotograaf. Maar uh, later onderzoek leerde dus gewoon dat er van... het de oude situatie maar verrekt weinig uh, beeld over is. Dus ik wist ook wel van... Ja, er is niets meer over. Het, ik zal het nooit meer zien. En op de een of andere manier heeft, heeft die situatie... Want je moet je voorstellen, je bent acht. Het is je hele leven. Het is alles wat je hebt, alles wat je kent. Vertrouwdheid, veiligheid. Ja, maar het is, het is wat je kent. Ja. En dat is dus gewoon weg. Terwijl... Je zou kunnen zeggen, nou het huis is natuurlijk een heel klein onderdeel van je leven. He, de, de rest van het dorp is er allemaal nog. In de school, in de, de, je vriendjeshuis, in de gymzaal, in het bos en noem maar op. Maar toch is dat van wezenlijk belang, kennelijk. En, uh, althans voor mij. En ik ben daar uh, ja, waarschijnlijk op, op, daardoor op latere leeftijd als fotograaf zijnde getriggerd. Ja. Maar ben je niet ook op dat moment fotograaf geworden? Ja, dat zou best kunnen. Dat zou best kunnen. Nou, ik Om vast vindt, te leggen wat verdwijnt. Of het verdwijnen nou, kan, verdwijnen zal. Ja, ik, ben, ik, ben, ik, ben, ik ben iets later fotograaf geworden. Ja, dat begrijp ik al. Je was acht. Hè? Ja, Omdat maar het... ik ben zeg maar op mijn veertiende fotograaf geworden. Waardoor dan? Was, lag daar iets anders aan te grondslag? Nou, daar lag, uh, op mijn veertiende deed de ik mijn eerste uh, vakantiebaantje dat had ik twee weken zwaar geploeterd in een, in een hele hete bloemenkas van de, van de plaatselijke kweker. En ik had bij elkaar wat tachtig gulden verdiend in twee weken tijd. En uh, ja, dat brandt natuurlijk in je, in je handen. En mijn vader die zag dat, die, die wist dat. En die zei van, ja maar wees nou verstandig. Koop er nou eens iets voor waar je nog heel erg lang plezier van zal hebben. En toen zei zoals so wat. En toen zei hij, nou... Een fotocamera. En ik dacht van, ja, maar dat, dat, dat kan niet. Voor 80 gulden, dat was, was een hoop geld. Maar dan kun je geen fotocamera verkopen. Nou, zijn vader, gaan we eens kijken bij de plaatselijke nee, bij de fotohandel. Beurde, ja. En dan ging ik naartoe en verdomd. En er was zo'n zo 8-vaar Instamatic. Weet je wat, uh, daar gingen die cassettes in. En er kwamen van die 4x4 negatiefjes kwamen eruit. En dan moest je die cassette, als die vol was... die moest je dan in een zakje en dan opsturen. En dan kreeg je hem twee weken later kreeg je dan die print en al, kreeg je hem terug... met een nieuw filmpje erin. Want dat, dat deed ze dan goed. Ze zorgden wel dat je meteen weer doorging met fotograferen. Dus je kreeg dan weer een gratis filmpje erbij. Ja, en dat cameraatje, dat heeft mij uh, aan het fotograferen gezet. Ja. Ik heb dat ding nog. Ja. O, dus die, die, toen dat interieur weg was, heb je dat geuit? Is daarop gereageerd? Is dat iets wat je heel echt voor jezelf hebt gehouden? Nee, dat is, niet, dat is niet geuit. Dat is iets wat je, wat je voelt, maar... Ik denk zeker in die tijd en op die leeftijd ben je ook niet heel erg uh, gewend om, om je gevoelens op die manier meteen uh, te uiten. Hm. Nee. Nee, maar ik. ik uh, het grap is dat ik het. Het is me zo ontzettend bijgebleven, allemaal. Ja. En uh, er is ook een, een, een, een, een, een zekere nostalgie in mij die. die daar uh, ook bij tijden we weer naar. Nou, aan terugdenkt en ja. zelfs af en toe naar terugverlangt. Ja. Dan is er Bert Teunissen. Dit is een lange inleiding op het werk... Ja. Hè, waar, jij, waar we zo meteen over komen te spreken. Ja. Dan gaan we het over de Twente Biennale hebben... en je, en je werk als fotograaf. Hè, nogmaals, dwars door Europa en de hele wereld... reizend om interieurs vast te leggen. Die, ja. die verdwenen zijn eigenlijk al. Dan is er nog een moment. Dan fiets je... Door Castelnau in het zuiden van Frankrijk als beroepsfotograaf. Als reclame. Inmiddels, inmiddels als beroepsfotograaf. Maar gewoon op de vakantie. Oh, het was op je vakantie. Ja, het was op vakantie. Je, ja, ja, je was, uh, op, uh, je was op, op. De fiets op vakantie ook? Nee, nee, nee, nee. had een fietsje bij. Nee, daar heb ik een bloedhekel aan. Nee, <lacht> ik, ik, ik, ik heb daar. Uh, de, uh, de zus en uh, haar man, de zus van mijn vrouw en haar man, die wonen daar. En die runnen in die tijd daar een, een heel klein restaurantje. En uh, er was een dag dat ik de fiets van mijn uh, zwager uit de zuur pakte en uh, een stukje ging fietsen. met het bloed heet. En ik kwam van Woestijn naar Castelnoor, en dat is maar uh, vier of vijf kilometer. En daar kwam ik daarheen en uh, ik had dorst. En daar stond een caféetje, en dat was nog in gebruik in open, en open. Uh, dus ik. Want het is eigenlijk... zuiden, zuiden, zuiden van Frankrijk? Ja, het is 70 kilometer onder Bordeaux. Oké, okay, in Lelle-Handen. Ja, ja. oké. Okay. Nou ja, ja, droog. Ja, precies. Een, beetje een lege streek is dat eigenlijk. Ja, het is een lege streek met de voornamelijk dennenbomen ja. en uh, ja. Waar de je doorheen rijdt op weg naar de zee of Spanje. De meeste mensen wel. Ik vind het fantastisch. Caféetje ga je in? Ja, ik kwam een caféetje in en ik, uh, ik waan mij echt in een. Uh, ja, hoe, ja, waar waar ik ben, bijna een sprookje. Het, ik bedoel, het was, het was te mooi om te verwoorden, dat hele interieur. Met de lichtval erbij, weet je wel, dat was het ook. Het, het was ook gewoon die lichtval die gewoon alles. Wat voor soort lichtval? Nou ja, de lichtval die, die, die, die, die gewoon door de ramen naar binnen kwam. He, maar die dus gewoon, de sfeer bouwt in dat interieur. En, en dat, was, dat was gewoon betoverend. En ik heb dat uh, gefotografeerd. En, en verder niet benadenkend, uh, uh, maar gewoon als, als fotograaf kom je dat tegen. En denk wauw, dat is een waanzinnige locatie. En, uh, uh, dus ik heb dat gefotografeerd. En de grap was dat ik een, een paar maanden later... moest ik voor een, uh, voor een klusje moest ik uh, een, een, een oud Achterhoeks boereninterieurtje hebben. En via mijn moeder kwam ik bij uh, een familie, een oude dame met een, uh, met een uh, zoon. En die woonde in een uh, heel klein boerderijtje, echt. Uh, maar uh, werkelijk in al die jaren niets aan veranderd. Alles authentiek. Alles nog helemaal origineel. En, nou, de, de, de, Wat bij jou, de, in jouw leven niet was gebeurd, zag je daarvoor Precies, precies. En uh, ik had dat interieurtje nodig voor een, uh, een testshoot. Uh, en uh, ik had dat gedaan. En uh, vroeg die mensen voor God mag ik nog een keertje terugkomen? Ik wil nog wel even een keer een foto komen maken. Ja, dat is geen probleem. Welkom. En ik kom daar. En ik kom dus ook tussen de middag. En uh, ik trof ze dus aan tafel. Ze hadden net uh, de lunch achter, achter de kiezen. En dat was ook nog een echte ouderwetse Achterhoekse lunch. Uh, je, begint, je, je krijgt een diep bord en een lepel en dan krijg je soep. En als de soep op is, dan gaan de aardappelen, het vlees en de groenten erin. En als dat op is, een je met die lepel je bord legt... dan gaat de yoghurt erin. Mm. Dat is zoals de tussen de middag vroeger en bij ons thuis ook. Hè. Want ik kan me ook nog herinneren dat dat veranderde. Dat wij van smiddags warm eten naar s'avonds warm eten uh, switchten. Nou, dat was... Uh, <lacht> zo'n beetje de eerste in het dorp, geloof ik, die dat deden. Maar goed, uh, ik had die tweede foto gemaakt van uh, dat stel... En Toevallig leg ik dan die twee beelden... Die, waar, waar een paar maanden tussen zit, maar waar ook 1200 kilometer tussen zit... naast elkaar. En er valt mij op dat er een soort gelijkenis in zit. Ondanks de, de verschillen in cultuur en de verschillen in, in, in, uh, in interieur... en setting en, en noem maar op. Zit er een overeenkomst in? En het tr triggert mij om na te gaan denken van waar zou ik dit soort sferen nog meer kunnen vinden? En toen ben ik voor het eerst beginnen na te denken van... waar moet ik dan op letten, waar moet ik dan naar op zoek? Weet je wel? En toen ben ik, heel langzaamaan ben ik zowel daar in Frankrijk als in de Achterhoek... ben ik uh, stukje bij beetje van die beelden gaan maken... van die interieurs gaan zoeken en gaan vinden en, en, en gaan die foto's gaan maken. En dat werd op een gegeven moment een, een leuk serietje. Ja, dat leuke serietje is uitgegroeid tot inmiddels een archief is ja, het is 800. een be beetje uit de klauwen gelopen. <laughs> maar er is een moment geweest waarop ik dacht van nou, nu, nu is het wel dus genoeg. Dan heb ik er wel uh, genoeg gemaakt. En toen ben ik ook, uh, heb ik ook re een reis gemaakt. En toen ben ik nog steeds op zoek gegaan naar de domestic lens case, Maar toen heb ik mezelf ook de ruimte gegeven om andere dingen te doen. Hm. Van om, te om te kijken, te ontdekken van wat is er nog meer. Is er nog een leven na de Mr. Glenscapes, of naast de Mr. Glenscapes? En dat was eigenlijk wel een hele goede move. Want door die, door die tocht wist ik wel van ja, dat door Mr. Glenscapes, dat, dat is wel iets wat heel erg staat. En dat moet ik niet zomaar aan de kant schuiven. Daar moet ik ook mee doorgaan. En toen heb ik ook besloten van oké, okay, als ik ermee doorga, dan ga ik het ook ja. breed aanpakken en groot aanpakken. En dan ga ik gewoon niet stoppen totdat ik in ieder geval heel Europa gezien heb. Dit is, en het is een soort levensproject geworden, zou je kunnen zeggen. Ja, inmiddels wel, ja. Dus je ja. wijdt je leven aan het fotograferen van interieurs... die verdwijnen in nou, Europa. Nou, daar, daar wijd ik, ja, na, naast mijn familie en andere dingen. Ja, dat maar maar, ik, maar ja. dat is, is dat ja. waar ik wel mijn uh, leven aan wijd, ja. Bert Teunissen, u kent nu zijn geschiedenis. Hij is fotograaf, uh, in, in zekere zin uh, is commercieel fotograaf... maar nu dus ook met dit artistieke project. Geboren in Ruurlo, laat ik de naam van dat dorp waar je geboren bent... de Dorpstraat naar nou me noemen, in 1959... Je hebt 50.000 kilometer afgelegd voor die foto's... met je boek Domestic Landscapes. Dat, ja, dat, dat maakt maar een uh, nulletje bij. Dat zijn er zijn inmiddels meer dan een half miljoen uh, kilometers. Een half miljoen kilometers afgelegd om ja. die foto's te maken. Goeiedag. Je boek Domestic Landscapes uh, ligt opengeslagen op tafel. Ja. Dat is een fantastisch mooi boek waarmee je prijs in de wacht hebt gesleept. Op het ogenblik hangt de werk van je bij Piet Hein Eek in Eindhoven. Ja, die tot nog, 15 juni. Tot 15 juni. Die, die nog in... De NRC het afgelopen weekend buitengewoon uitgebreid werd geportretteerd. Er is een nieuwe tentoonstelling ook op de Twente Biennale. Dat is een grootscheepse biennale van kunst uit het oosten van het land en internationaal. Tot en met 9 juni in Enschede. Allemaal foto's. Um, en 13 juni opent een nieuwe tentoonstelling in Zagreb. Dus als je in de buurt bent... Precies. Dus daar zit iets in dat project ja. dat jij op touw hebt gezet. Daar zit iets bijzonders ja. dat aanspreekt, ontroert, denk ik. En misschien ja. heeft dat wel te maken met die... Oorspronkelijke ervaring van jou als achtjarige. Ja, want ik, ik denk. Uh, de, de aan de ene kant het de toveren, denk ik. De betovering en, en het kwijtraken. Dat zijn de twee componenten, ja, volgens mij. Dat klopt. Uh, op alle tentoonstellingen die ik inmiddels uh, ge gemaakt heb, wordt het, uh, zie je heel snel hoe, hoe makkelijk mensen zich uh, verliezen in, in dat werk. Mensen komen binnen, overzien uh, een zaal vol met foto's, beginnen gewoon met de eerste en zijn weg. En dat houdt pas op als ze alles te zien hebben. En bij de laatste uh, weer een soort van tot leven ja. komen. En, uh, de universele ervaring ja. die jij aanbiedt. En dat is niet om, om, om te zeggen: kijk eens wat een fantastische foto's ik heb gemaakt. Nee, maar ik weet hoe het werkt en hoe mensen uh, in elke foto dingen van zichzelf terugvinden, of ze een oma. Leefde zo, of ze hebben nog een oude oma of een tante die nog zo leeft, of uh, ze komen zelf uit zo'n situatie en zijn uiteindelijk uh, in, in een moderne uh, modernere omgeving terechtgekomen. Wat dan ook, maar iedereen van onze generatie herkent dit op de een of andere manier. En het roept meteen herinneringen op, het roept meteen uh, verhalen op van vroeger, en, en geuren en geluiden en. Maar letterlijk ook. Mensen, mensen zeggen, oh, ik rook meteen uh, hm? de stoofpot van mijn oma... toen ik die ja. uh, foto zag. Maar dat, dat soort effecten he, heeft dat beeld. Ja. ja, Je kan makkelijk op, op de website van Bert, Teunissen, Bert Teunissen kun je bladeren. Nee, daar zitten een heleboel foto's. En dat, zou ik, dat moet je doen. We hebben op onze Facebookpagina... hebben wij één specifieke foto uh, ge, gepubliceerd... die ook wel fabuleus is. Daar komen we zo op. Maar als je door die foto's plaatst... of het nou Slovenië is... Waar ik naartoe ging, omdat ik daar wel eens geweest ben. En dan kwam ik ook in zo'n dorpje waar je denkt... Hè? Ja. Dat, dat mijn campinggasflessen werden gevuld door een bakker. Ja. Je had dan een installatie daar onder het zeil. Een ja. beetje stiekem. En dan, nou ja, het interieur, nou ja, dat kon je er allemaal bij voorstellen ja. Maar als je, dat, als je dan uh, Est Estland doorbladert, ja. dan is het precies hetzelfde. Ja. In zijn structuur. Ja. En over, ik zeg, heb het steeds over maar je fotografeert wel de mensen in het interieur. Het wel de mensen in het interieur, maar wat ik in principe fotografeer, dat is het licht. Ja. En, en wat je dus ziet, dat is dus eigenlijk een architectonische entiteit. Die eeuwenlang gemeengoed is geweest, geweest in Europa, met name in Europa. En wat is dat nou? Dat is, een, dat is een manier van bouwen. Die uitgaat van dat het daglicht de enige bron van licht is. Dus van voor de elektriciteit werd er gebouwd op het daglicht. En hoe doe je dat? Je zorgt ervoor dat elke vertrek, elke kamer, elke ruimte... zijn lichtbron heeft. Dus elke ruimte heeft behalve muren, om het een ruimte te maken... heeft het ook een raampartij. En die raampartij die strooit licht naar binnen. En dat licht bepaalt eigenlijk hoe je zo'n ruimte kan gebruiken. Want je moet een ruimte dus ook inrichten en gebruiken om optimaal gebruik te kunnen maken van ja. dat licht. Want als jij, als jij je werkplek zo inricht... dat je met je rug naar het raam zit... en, uh, ja. uh, en, en dan zit je eigenlijk in je eigen schaduw te werken. Dus dat werkt niet. Dus... Maar dat werd heeft, dat heeft, twee aspecten. Eén is dat het, je fotografeert dus een, een manier van leven. Ja. Of, een, of een, een je verbonden voelen met de lichtbron. En dat heeft implicatie. En twee is de visuele schoonheid... Maar dat eerste is volgens mij, volgens mij voor jou ook belangrijk geworden... dat het over een wijze van leven gaat, of in het leven staan gaat. Dat klopt. En wat dat klopt. is dat dan precies? Nou ja, de, de, de, de situaties waar ik deze, de, deze atmosfeer, dit licht nog terugvind... dat zijn bijna allemaal situaties die oud zijn. Uh, jonge mensen, nieuwe generatie... zou nooit op zo'n plek op die manier zijn blijven wonen. Die zouden al meteen de dubbelglas gegooid hebben, die zouden de muur uitgebroken hebben... Ja. die zouden het, uh, de zaak betegeld hebben, het noem maar op. Die zouden, dan ben je, de glasvezelkabels dan... hebben aan. Ja, precies, maar dan ben je die sfeer meteen kwijt. Maar de hele functie van dat huis verandert daarmee ook ja. meteen. En um, wat je dus ziet, dat zijn dus situaties... die eigenlijk honderden jaren zo bestaan hebben... en die nog bestaan omdat die mensen het nog in stand houden. Maar op het moment dat zij komen te overlijden, dan is het ook over. Hm. He? Maar wat raak je dan precies kwijt? Wat raken we met Je raakt alles kwijt. Alles wat je ziet, alles wat je beleeft, alles wat je voelt in, in die foto's. Ja, maar ben je dan uit. tegen vooruitgang? Nee, ik zeg niet dat ik er wel tegen ben. Ik zeg alleen, ik signaleer alleen dat je het kwijtraakt. En... Um... De sfeer is met name bepalend. Die gaan we dus gewoon straks echt niet meer uh, terugvinden. Als deze situaties het niet meer zijn, zoals ze er nu nog wel bestaan... ga je die sfeer nooit meer terugvinden. En die sfeer die kennen wij, vooral wij Nederlanders, maar al te goed... van de, van de werken van, van, van onze uh, grote schilders. Uh, Pieter de Hoog, uh, Jozef Israëls, uh, Johannes Vermeer, Rembrandt. Die maakten gebruik van datzelfde licht... En die gaven dat op dezelfde manier weer, zoals je dat in mijn foto's ook tegenkomt. Maar daarmee zit je dan nog steeds, want dat, dat, is, dat is dus die andere kant, hè? De visuele schoonheid die vooral met de aanwezigheid van dat licht, dat natuurlijke licht. Het is ja. niet elektrisch, het is ja. altijd natuurlijk licht. Dat inval door een raam. Het. Ja. En ik heb wel eens een essay gelezen over uh, Pieter de Hoog door Piet Meusen. Die, die over dat wonder van dat licht in die interieurs. Want die tekent alleen maar eigenlijk interieurs ook, zoals jij ze ja. bent gaan fotograferen een paar ja. eeuwen later. Maar er zit iets magisch in dat licht, namelijk dat het uit verschillende bronnen komt. Zowel van voor als van achter. En daar zit bij Pieter de Hoog het geheim. Maar dat is bij jou, dat is bij jou nog net niet ja, zo. Ja, maar soms wel. Want sommige vertrekken hebben namelijk niet uh, een lichtpartij aan één kant. maar die, hebben bijvoorbeeld, die zijn op een hoek gebouwd of zo. En dan ja. krijg je het van twee kanten. Dus er zitten altijd uh, uh, uh, uitzonderingen in, in dat soort situaties. Maar waar die schilders gewoon heel erg goed op letten... was op het effect van dat licht... En dat is wat ze schilderden. Dat werd voorheen werd dat niet gedaan. Dat werd alles gewoon een soort van plat weergegeven... voor wat er zich in zo'n ruimte bevond. En pas bij deze jongens is dat clair obscuur ontstaan. Dus die zijn echt het effect van dat licht... op alles in zo'n interieur gaan weergeven. En dat is die hele bijzondere lichtval waar je het over hebt. En die vind je dus eigenlijk alleen terug in dit soort huizen. Ja, maar daarmee vind je... Iets terug van betovering, zeg je. En is dat dan wat dreigt kwijt te raken hè, door onze andere manier van leven? Namelijk het vermogen om heel dicht te leven bij hè, het wonder van het licht. Dat, dat hangt ermee samen. de betovering maar, die daarvan uit kan ja, maar gaan. Ja, dat hangt ermee samen. Dat heeft te maken met, een, met een, een, een leefwijze. Stuk voor stuk al die mensen die gefotografeerd hebben, die zijn zelfvoorzienend. Want je moet je voorstellen, het platteland van Europa is leeggelopen. Ligt braak. Er is geen industrie meer, daar is geen werk meer. Dus de mensen die daar zijn blijven wonen, die zijn helemaal op zichzelf aangewezen. Die hebben geen uitkering, geen pensioen. Althans, mag geen, mag geen naam hebben. Dus wat doen ze als ze besluiten om daar te blijven wonen? Die, die zijn op zichzelf aangewezen. Die moeten dus op het lapje grond de aardappelen verbouwen die ze nodig hebben en de kippen uh, uh, houden. En, en als ze mazzelen hebben, één of twee varkens. En daar leven ze van. Maar wat die mensen dus ook weten. Dat is hoe je dat moet doen. Er is een, er is een uh, enorme hoeveelheid kennis bij die mensen aanwezig. Om te leven. Om te leven. Om te leven van een stukje grond. En hun kinderen die daar zijn weggetrokken... die weten het al niet meer. Die kunnen het al niet meer. En dat is zeg maar de, de, de, de, het verlies aan kennis die gewoon heel snel gaat. En die eigenlijk verdwijnt met dit soort interieurs. Zaluna, Lex Bolmeier. Ik spreek met fotograaf Bert Teunissen over zijn um, onvervolgbare zeer ontroerende project Domestic Landscapes. Dat eigenlijk nog steeds voortduurt. Deze muziek, uh, Bert, klinkt dan behoorlijk uh, elektrisch. Elektrisch? Ja, een beetje wel, ja. Ja. Ja, volgens mij helemaal mechanisch. <laughs> nee, maar, nee, maar er komt wel elektriciteit aan te pas om het... Nee, goed, nou ja, goed. Nou ja, ja, ja. Je, je, je trapt er niet in. Laat ik het als, nee, ik prachtige prachtige niet. jazz ja. van eigen bodem. Ja. Uh, briljant. Ja, Benjamin. Ja, geweldig. Ja. Dat is zo, ja, ja. Het was niet muziek die ik associeer met je foto's trouwens. Nee, maar dit, dit associeer wel ik wel, wel heel erg met onderweg zijn. En vooral met rijden. Ik bedoel, als je dit in de auto draait... Je hebt een paar kilometer te gaan. Heerlijk. Ja. Benjamin Herman is dus een gezel op die reizen. Je had het over een, een 500.000 kilometer. Die je ja. aflegt. Ja. Hoe, auto... hoe kan dat nou zoveel zijn? Bedoel, nou, Europa je... is niet zo groot. Dus, dus... Hoezo Europa is niet... Ja, maar hallo. Uh, ik maak... Uh, elk land is een reis apart. Is daarheen. Daar aan het werk zijn. En weer terug. Ja. En dat heb ik gewoon 16 jaar lang. En ik heb... Ik zal even vertellen, want ik heb in 2003 heb ik een, een oude tweedehands uh, Volvo Stage gekocht. En die heb ik net eind vorig jaar, heb ik die uh, farewell, farewell moeten zeggen. En die had dat op de tellers staan. En ik heb, uh, Wat had hij op de tellers dan? Vijf ton. <lacht> en, die had, uh, en die heb ik allemaal gereden voor dit project. <lacht> ja, moest je weer afscheid nemen van een soort interieur? Vreselijk. Vrijelijk. Ik had hem ma makkelijk op kunnen laten knappen. Maar ik had er geld niet meer voor. Dus ik moest hem laten gaan. Oh, en nee, dat was maar, maar een, uh, in, de ding heeft me nooit in de steek gelaten. Ja. Die heeft me overal gebracht. In, uh, heb je ook in Zweden gefotografeerd? Nee. nee. Er zijn een aantal landen waar ik niet gefotografeerd heb. Omdat het budget beperkt is. En omdat een aantal landen een dusdanig kleine kans op... het vinden van dit soort plekken uh, geven. Dat het... Uitgeven van dat geld eigenlijk niet verantwoord is om, om dat te doen. Okay. Kijk, je, je werkt toch uiteindelijk met een, met een hele hoop subsidiegelden en sponsorgelden en dergelijke. En dan moet je ook keuzes maken. En vooral Scandinavië is natuurlijk een uh, behoorlijk ontwikkeld gebied, heel dun bevolkt. En er is een hele goede, dierbare, uh, fotograaf, collega, fotograaf van mij... die daar uh, heel veelvuldig aan het werk is geweest. En die niet hetzelfde doet als ik, maar waarvan mensen wel heel snel zouden kunnen zeggen... van, ja, okay. god, het lijkt daarop. Dus ik wilde Wie dat... Wie is ook... dat? Esco Menneke. Hmm. En ik wilde dat ook niet vervuilen. Ik wilde ja, dat ook, okay. ik bedoel, oké, okay, dan niet, weet je. En ik moest keuzes maken en Oost-Europa was voor mij een totaal blank gebied. En uh, dat heb ik uh, van boven de donder helemaal uitge, ja, ja. uitgeplozen. Ja, fantastisch. Over, over dat op weg zijn. Ja, kijk, want je hebt namelijk een, gedichtje, een soort gedichtje op je website gepubliceerd. On the road. En daar spreek je van 50.000 kilometer. Ja, maar dat was toen. Nee, dat is dus kort. Ja, okay. 2008 was dat. Het gedichtje dat luidt als volgt. The road it brings me to my destination and away from home. It is both the bridge and the barrier between me and my destiny. It is inviting and defiant at the same time. It is in front of me and behind me. It can be smooth and it can be rough. It is the vein of my world. When I'm on it, I'm on track. It f I follow it to its source where I will find my treasure... and then it will be bring me back home again. En je hebt ook prachtige uh, soort zwart wit foto's, co combinaties gemaakt van, van wegen. Ja. Dus het is heel is dat, op weg zijn voor jou. Ja. Maar, dat is het, is een wezen, al, maar ja. het is een wezenlijk onderdeel van dit project doen. Het project is niet alleen maar uh, de interieurs vinden... en het, Even erger naartoe reizen. En, en, en, en, en, het, en de foto maken en dan weer verder. Uh, je moet je voorstellen... Iedere reis die ik maakte, ben ik een, een week of vier, vijf van huis. Dus ik vertrek op een goede ochtend, meestal al heel vroeg. In die auto, in mijn eentje. Op weg naar een bepaald land, waar ik dan mijn uh, gids, mijn tolk zal ontmoeten. Maar dat eerste stuk leg ik alleen af. En vanaf het moment dat ik vertrek, ben ik op reis. Ook al rijd ik gewoon in mijn eigen dorp, mijn eigen straat uit... en is het allemaal nog vertrouwd, dan weet ik al wat. Alleen, het verschil is, ik ben niet op weg naar de bakker. Ik ben op weg naar een nee. ver land, om iets te gaan doen. Dus vanaf dat moment ben ik op reis. En vanaf dat moment staan al mijn sensoren op scherp. Die staan open. Je moet je voorstellen, het is een, het is een staat van opperste, opperste concentratie. En dat, dat hou je... Vol, zolang als je aan het werk bent. Zolang als je onder, onderweg bent. Ja, je hebt een afspraak gemaakt met die tolk. Die, die huur je in voor een uh, bepaalde periode. Uh, maar het, het kan best zijn dat ik op een gegeven moment... Uh, door wat van omstandigheden dan ook... Door, door, door, of dat het op het laatst niet meer zo lekker gaat... of dat je de plekken niet meer gaat vinden... of dat je zoiets hebt van... of het weer gaat tegenzitten. Of wat. Maar er komt er een moment dat je denkt van... that's it. Meer kun je niet aan... Ik ga naar huis. En, dat, en, en niemand ziet het aankomen. En ik ben de enige die dat voelt aankomen. Nee. En op een gegeven moment moet ik dus ook zeggen van, tegen mijn dierbare reismetgezel: uh, uh, That's it. Maar weet je, dat, dat is Ik denk meteen: dat is dus de fenomenale paradox die eraan ten grondslag ligt aan dit project. Je fotografeert wat thuis is, wat eeuwenlang soms thuis is geweest. Ja. Maar je kan het alleen maar doen. Door, per, door heel erg in, door, door in beweging te zijn... door op weg te gaan, door reizen, door weg te gaan. Daar, daar zit een soort spanning in... Ja. die geloof ik wel, die, geloof ik wel heel erg mooi vind. Ja. Nou, wat, wat er in feite gebeurt is... iedere keer als ik denk zo'n plek gevonden te hebben... en ik stop de auto en we stappen uit om aan te kloppen... en te kijken of er iemand aanwezig is. En om dan binnen te komen. En stel, het lukt. Ik mag naar binnen om die foto te maken. En dan kom ik binnen. En dan en dan kom ik in, de, in, in dat interieur... en dan weet ik meteen of het, of het er ja. is of niet. Ja. En, dat, en dat is voor mij een moment... het is eigenlijk een soort van shot wat je krijgt... ik kom weer heel eventjes thuis. Laten we dan even één foto... de nu nog... het kan nog voor eh, kwart voor, voor één... als het hoorspel de spin gaat beginnen. Die ene foto die wij op onze website ja. hebben gepubliceerd. Dat is ook misschien een beetje een uitzonderlijke foto. Dat nou, is ja. bijna een soort... Hè, die, die past bijna niet... In, in, maar beschrijf hem eerst. Nou, nou, hij, het is, is zo'n ongelooflijk archaïs interieur. Het is eigenlijk geen interieur. Het is eigenlijk alleen een, uh, een ruimte die begrensd is door een aantal muren. En waar uh, één raam in zit waar het licht door naar binnen komt. Op dit moment ook direct zonlicht. Hoe laat was het toen je daar binnenkwam? Nou, 15.36 staat er op mijn uh, <lacht> fotootje. Dus dan is het 15.36 geweest. Ja. En. Um, ja, dit is een interieur waar uh, een, een heel typisch oud-Noord-Spaans interieur... op de grens van Galicia en uh, Asturias, in de bergen. En uh, we, hebben, we hebben het erover gehad met die mensen. Zij dachten zelf, uh, 4, 450 jaar oud huis. Uh, voor zover zij kunnen nagaan en weten is het altijd in de familie geweest. Daar zijn generatie op generatie op generatie is dat doorgegaan. En wat je ziet is... Dat, dat is een natuurstenen vloer, houten banken langs de muren. Je ziet ook de muren... Als je goed kijkt, dan zie je ook dat die van, van natuurstenen is opgebouwd. Ja. Dat zijn geen bakstenen. Dat zijn dus ook echt metersdikke muren. Zijn dat. En op midden op de vloer, midden in de kamer... en daar is geen schoorsteen, geen open haard, geen niks. Daar brandt gewoon vuur. En niet zo'n kleintje ook. Dat zijn houten uh, lellen, lellen van, uh, ja. van, uh, van, ja. van blokken die daar liggen te smeulen. Daar valt het licht op eigenlijk in het daar centrum. valt Op dit moment van, precies het echt zo ook zo'n katholieke licht lichtstraal van ja, linksboven ja, komt. Ja, het is God Himself die daar naar binnen komt. En daarboven hang je, zie je een, uh, een hele zware ketting. En die hangt dus aan een van de balken van, van het plafond. Dat is het, dat is het vuur, dat is het leven van het huis. En je moet je voorstellen dat stel 450 jaar geleden is een huis gebouwd, die mensen zijn erin getrokken, die hebben een vuur ontstoken, dat is nooit meer uitgegaan. Dat nog steeds. Dit vuur brandt al op meer dan 450 jaar, ja. dag en nacht. Maar ja, en... maar ja het, zo, we, zoals je beschrijft, is het ook. Er zitten dus rechts tegen de met een man en een vrouw, een echtpaar. Ja. Kijken eigenlijk best vriendelijk en open naar de camera, naar jou. Um, die zitten daarbij dat vuur, maar het is, het is, kijk, als je niet, die foto niet voor je ogen hebt, dan is de beste omschrijving voor mij alsof zij wonen in de open haard. Ja. Dat is het in feite ook. Dat, dat, is een, dat hele vertrek is de open haard. Je moet je voorstellen, het is niet een plat plafond ook. Maar dat loopt heel langzaam in trichte vorm loopt dat naar boven toe. En dat heeft dus een opening helemaal bovenin. En daar verdwijnt uiteindelijk de rook dan toch wel. Ja. Maar ik ben ook in huizen geweest, die hadden zelfs dat niet. Die hadden alleen maar hele grote natuurstenen, platen als dakpannen op het dak liggen. En die branden ook midden in het huis het vuur. En dat verdween gewoon uit allerlei kieren en gaten dat naar buiten. En die zitten dus de hele dag in de rook. Nu zou je denken, wat een ongezonde situatie. Die mensen worden honderd en die zijn zo sterk als <laughs> Ja, zo, zo kan je ook wonen. Maar wat dacht je eigenlijk toen je hier binnenkwam? Dit is uitzonderlijk. Ja, toch? Ik, ik, dit was ook een beetje in het begin van, van, van mijn project. En ja. ik, ik heb toen ook wel inderdaad een, een denkfoutje gemaakt. Want ik dacht... Jezus, we hebben die mensen naar arm. En ik, ik maakte dus de fout door mijn, mijn tolk te vragen van... God, misschien moet je mensen toch even vragen of ze niet uh, nog iets nodig hebben. Dus die vraag werd gesteld. En die man die, uh, die keek nog ver, verbazender dan toen hij op de foto ging. En die stond heel uh, resoluut op. Die liep naar, dat, uh, naar die kast daarachter in, die, in, die, in dat vertrek in die muur. Deed die deurtjes open en die zei van... we hebben niks nodig, we hebben alles... En die liet mij de inhoud van die kast zien. En de lag dus gewoon een stuk brood, zelfgemaakt. Een stuk chorizo, zelfgemaakt. Een stuk kaas, zelfgemaakt. Een flesje olijfolie, zelfgemaakt. En een klein flesje met rode wijn, zelfgemaakt. Alles wat ze nodig hadden. En, ja, nou, en dat was de, de meest wijze les die ik uh, in dat hele project had kunnen krijgen. Door, door met mijn westerse... Uh, vooruitgangsogen, Ja, Vooruitgangs... Ogen, denk ja ik dan, maar meteen ook oordelen, weet je wel. En, en, en, en een beetje naar, op een arrogante manier naar kijken. En ik heb toen wel geleerd van... Oh ja, wacht even. Als mensen niet veel geld op de bank hebben staan... wil niet zeggen dat ze arm zijn. Hm. En dat is waar het over gaat. Deze mensen leiden in feite een heel rijk leven. Want die zijn van niemand afhankelijk. Die doen precies wat zij willen. En die kunnen helemaal voor zichzelf zorgen. Zij stralen ook een soort overtuiging uit, is mijn indruk. Ja, dat hebben ze... We de de, de, de de, hebben er een heleboel. Want Ik heb mm. zelfs ook van dit soort uh, uh, mensen... hun kinderen ontmoet. Die dan uh, op een gegeven moment toch in de gaten hadden... dat er bij de ouders thuis iets gaande was. En die kwamen dan even kijken. Die kwamen even polshoog te ja. nemen. En dan kreeg je te horen van... Zeggen jullie er eens wat van? Ik probeer ze al nou jarenlang. Ik heb een heel huis voor ze gebouwd. We hebben een hele verdieping hebben klaar voor ze staan, Met alles erop in de <laughs> Ze willen niet mee. Nee, die gaan niet mee. En dan hebben ze alleen maar een houtvuurtje om zich aan te warmen. Dan, het is koud, vochtig, klam in de winter. Met alle negatieve aspecten. Die willen niet weg. Dat is wat ze hebben en dat is wat ze kennen en dat is wat ze willen. En dat is, dat is geen armoede. Nee, dat is, is puur rijkdom. Althans, zo zie ik dat. Is het ook geluk? Ervaren ja. ze in hun leven als ja. geluk? Nou, ik denk het wel. Nou, ja, ik kan niet voor hun spreken, maar... ja, ik denk het wel. Ik denk dat ze heel erg tevreden zijn met wat ze hebben. Gaan we dan niet met z'n allen de verkeerde kant op? We gaan volledig de verkeerde kant op. Wat dat betreft gaan we volledig de verkeerde kant op. Ja. Nou, eens kijken of we daarna de klok van, van Ene... nog eens op door kunnen gaan. Of we het een beetje bij kunnen stellen, Bert. <lacht> ja, het is nu kwart voor... ik zie naar de klok kijken, het is kwart ja. voor Ene. Ja, dat is het... Uh, ja, nou, dat vond ik helemaal niet... Ik vond hem eigenlijk heel langzaam gaan. En dat vond ik heel aangenaam. Alsof die tijd toch een beetje langzaam begon te stromen hier tussen ons. Um, op deze reis door Europa. Langs de interieurs. Domestic landscapes. Nogmaals, de Twente Biennale. Die is al bezig. In Enschede, in de wijk Roombek. Daar zijn foto's ja. te zien binnen dit project. Maar ook in het uh, paleis van Piet Hein Eek in Eindhoven. Dan hangen ze nog een paar dagen niet zo lang meer. Tot 15 juni. Er is een boek. Um, is dat te bestellen? Nee, het boek is hartstikke uitverkocht. Ja, dat dacht ik al. Dat is, is ook lullig voor ons. Ja, nou voor mij ook. Maar dan moet je het toch nieuw maken? Daar ben ik mee bezig. Ik hoor al een. Uh... Ja, oké, okay. nou, dat komt dan zo naar de ene. U kunt. Uh... Weet je wat ons leuk lijkt? Dat u foto's van bijzondere interieurs publiceert op onze Facebookpagina. Die hebben wij natuurlijk Kazaluna. Dus uh, u kunt hashtag Kazaluna komt het bij ons terecht. En dan, um, dan gaan wij een poging doen om dat te beschrijven. In deze orde vergroot op bijzondere interieurs. Maar het zou wel heel mooi zijn als u in Nederland, dus als u zelf dit soort interieurs gefotografeerd heeft. En dan komt bij Tuinissen misschien wel weer op ideeën. Wat ben je uitgefotografeerd in Nederland? In Nederland... Nou, nee, ik ben net weer een nieuwe begonnen in Nederland. Het okay. telefoonnummer is 0800 112. Als u een verhaal heeft, bijdrage 0800 112. En anders dus uh, uh, foto's, dat zou heel leuk zijn, foto's publiceren op onze uh, Facebookpagina van Casaluna Hashtag Kazaluna, Of een bericht achterlaten. Nou ja, tot zometeen. Na de spin. Ik heb de hele wereld onder mijn knop. Maar weet niet eens wie er naast me woont. NCRV. De NTR presenteert De Spin een radiokrimi in 70 delen. Geïnspireerd op de IRT-affaire. Vandaag over de Amsterdamse Aflevering 41. op de vlucht. Ton. Hé, hey, Ton. Wat? Rij je wel voorzichtig. Hé, hey, heb ik iets verkeerds gezegd? Een ton per maand rente. Dat is wat Armin had gezegd. Trompenberg moest een ton per maand betalen... Bovenop de 4 miljoen die Armin nog van hem kreeg. Maar Trompenberg was niet de enige die op het punt stond dieper dan ooit in de problemen te raken. Hé, hey, Sherman, Wat sta je in nou muurbloempje te spelen? Zit je smaakje er niet bij? Maar wat? Je smaakje. Choco, sushi. Zeg het maar, hoor. Oh, nee, nee, nee, dank je. Ik moet nog rijden. Ja, jij moet zeker nog rijden. Wat dacht je van Lucky? Beste rit van Amsterdam. Hé, kom je zwemmen? Ik? Armin, ik... Ik had eigenlijk het idee dat je bang was voor ongenode gasten. Ongenode gasten? Waar heb je het over? Ik kan jou verzekeren, vriend. Iedereen is hier meer dan welkom. Ja, jongens, en badmuts van Charmaan. Oh, sorry dame. Het is een besloten feestje. Ja, maar uh, ik ben besteld. Nou, alles wat besteld is, dat zit op in, hè? Alles. Behalve de speciale wens van meneer Cordelia. Cordelia. Sherman. Sherman Cordelia. Oh. U weet wel, die grote Antilliaan. Nou, kom op, Sherman. Niets is zo goed voor de handel als samen in bad. Wisten de Romeinen? is zo lekker hey, hier. Hé, hé. Ik heb de hele dag al opgeschept ja. tegen de meisjes... over die grote Antilliaanse vriend van... Ah, laat je me toch niet in de steek, lul. Hé, hey, ben je nou een kampai of niet? Vooruit. Kijk, kijk. Wow. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Zul je we een kadeel als een speciale wens? Ja, that's me. Uh, uh, ik zie het nergens staan. Nee, hey, maar het is een verrassing. cadeautje van een zakenrelatie. Ik werd net gebeld. Uh, mag ik. Oh, hé. Oh, hey, oh. Een momentje. Ik wacht even hier, ja. Hé, hey, meiden, heb ik gelogen of heb ik gelogen? Oh, je hebt gelogen. Hey, baas. Hé, hey, baas. Wat? Dus jij bent een vriend van Armin? Uh, ja, ja, een zakenvriend. Oh, een zakenvriend nog wel. Ja, en uh, uh, jij? Niet zo verkrant. <laughs> ik bedoel, doe jij hier nog een studie naast of, of iets? Vind je dat geil? Nee, nee, gewoon interesse. Oh, interesse? Ja. Nee, geen studie. Ik werk liever met mijn handen. Oh. Oh. Nee. nee. Hé, hey Sherman, wat hoor ik nou? Een speciale wens. Oh? oh. Een speciale wens. Verrassing. Claire. nee, Nee, nee, nee, nee. nee, nee. Het is niet wat het lijkt, toch wel? Lea, Lea we moeten buiten oh, eten Het is gewoon een zakelijke vergadering met uh, dusie, even dusie. Denken, de hoofdcommissaris, of niet? Douche, douche. meekom, meekom. En als jij de hoofdcommissaris bent, dan ben jij zeker... al oh, de hoofdofficier van justitie. Oh, hou je kop, meekom! Nu! Au! Hou je mond. Ja, hij zit zo. Hé, hey, Lucky. Hoe noemde zij haar nou? Niet. Ik luister wel. Jezus fietsen, ik hoor toch dat je met andere dingen bezig bent? Jij hoort geen woord van wat ik zeg. Ik hoor prima wat je zegt, maar ik zoek mijn zonnebril. Sas heeft hem weer eens geleend en... Uh... Ik probeer hier een normaal gesprek te voeren. En ik zeg toch dat ik je hoor. Maar ik kan haar niet dwingen, Joke. Ik heb het woord dwingen nooit gebruikt. Maar het kan toch niet zo zijn dat ik hem nooit meer zie? Ze heeft gewoon een beetje ruimte nodig. dommer. waar is nou... Oh, krijgen we dat weer? Ruimte. Ze is een puber. Jij wil gewoon de boeman niet zijn, dus moet ik het maar doen. Grenzen stellen en daarna de klap opvangen als het mevrouw niet aanstaat. Doe nou niet alsof ik dat nooit doe. Laatst met een rapport. Wat was dat? Een zonnebril. Een zonnebril? Probeer meer als een lege fles. Uh, ik. Uh, ik moet ophangen. Niet zo. Hoe vaak al? Hoe vaak heb je met die sloegjes in dat bad gelegen, Surman? Nee, waarom heb je niet het fatsoen om me aan te kijken en me recht in mijn gezicht te zeggen... Straks. Dat... Nee, niet straks. Nu, ik wil godverdomme... Jij hebt zojuist de... mijn doodvolles getekend. Wat? Weet je wie er naast me zat in het bad? Nee, ja, een stelletje snollen, ja. Armin Oost. En weet je nog wat je hebt gezegd? Jij had het over de hoofdcommissaris... Als je van je zus... Hoe zit het ook alweer? Grenzen stellen? Natuurlijk kon ik dat. Iedereen kan het, toch? Alleen, als er zoveel om je heen gebeurt... gaan die grenzen verschuiven. Lagen ze gisteren nog daar... nu, ineens, liggen ze hier... Wat? Wat kijk je nou? Is ze er toevallig? Nee. Oh. Vertel nou eens wat over er. Hoe ziet ze eruit? Ik denk dat jij mij eerst iets moet vertellen. Over? Over dit. Jezus, pap. Ik had gewoon een paar lege flessen nodig voor een schoolproject en... Niet liegen! Ik lieg niet. Dat was een één feestje, oké? Okay? Toen jij in Marokko zat. Jezus, jij zegt toch steeds dat ik niet alleen met boksen bezig moet zijn? Dat ik uit moet gaan en vrienden moet maken en bla. bla, bla, bla. Nou, verrassing, dit is wat vrienden doen. heb je me niets gezegd. Het klonk ook zo vreemd allemaal... en dat verhaal over de politie en Simone... die je steeds zag lopen bij die club. Waarom ben je niet gewoon eerlijk tegen me geweest? Godverdomme, Sermon! Omdat het niet mocht. Het moest geheim blijven van de politie. Ja, Het moest van de politie in bad zitten met zeven snollen zeker. Wat doe je? Hier, hou bij je. Hé? Voor het geval. Ah, nee, nee. nee. Bel je zus. Sermon. Bel je zus en vragen of we daar een paar dagen mogen logeren. Alex Samantha wel op. Oh, Lea. Ik moet opschieten. Zoals we al weten, het eerste slachtoffer hebben we kunnen identificeren... als Radko Pantalich, Het tweede lichaam echter... Ja, tja, laten we zeggen dat de puzzel niet helemaal compleet is. verdomme. Jezus. Hier is mijn bloedsuiker nog te laag voor. Wat we wel gevonden hebben zijn sporen die zouden kunnen wijzen op het gebruik van een oezie. Een oezie? Ja. Net als bij de liquidatie van verhaaf. Het zou dus kunnen dat er een verband is. Mm -hmm. Maar dat is nu nog te vroeg om te zeggen. Zeg, Armin mm had -hmm. er geen oezie in zijn depot, toch? Pardon? Niks. Mijn, uh, mijn bloedsuiker. Witz en ik, uh, we gaan even iets te eten halen. Eén banaan extra large. Of wacht, uh, doe maar een banaan-chocola. Een banaan-chocola. Weet je het zeker? Jij echt niks? Ik dacht dat je een grapje maakte over je bloedsuiker. Over eten moet je geen grapjes maken, zei mijn moeder altijd. Uh, dat was het. Dus, dat is weer een oezie. En we weten dat Verhaaf zaken deed met de Jugo's. Ik banaan, chocola, zie ik extra laat. Joke. Het zou kunnen dat de Jugo's willen hebben wat Verhaaf had. En dat ze daarom uh, de passers afgesneden. Jij zegt dat de directie erachter zit. Als dat zo is... Amsterdam. Dat was ook het eerste dat door mijn hoofd schoot. Ik zie gewoon geen manier om ze er buiten te houden. Ik wel. Wat? Heb je vriendjes in Twente? Hij is de hele nacht niet thuis geweest. Ja, zo stom is hij natuurlijk niet. Probeer zijn familie, vrienden. Oh. Excuses, dank. Kijk, dat ik. Kijk eens wie we hier hebben. Wat? Goed, nogmaals. Ja, excuses. Die heb ik gehoord. Nou, verder nog wat? Ik ben nogal druk. Was het nog een uh, goed feestje? Ja, heel gezellig. Was dat het? Ja. Uh, nee. Ik, ik, ik bedoel. Uh, het geld. Uh, de rente. En, en de termijn waarop ik... Ik, ik heb het geld. Uh, het geld, de, de rente dan. Alleen uh, alleen niet nu. Oh, en dat is mijn probleem? Nou, ik dacht gezien onze prettige samenwerking in het verleden... Dat ik je zou kunnen ontzien. Want dat is wat vrienden doen. Een weekje meer, duizendje minder... Ja, het uh... probleem is alleen, meneer de fiscalist, wij zijn geen vrienden. Omdat één van ons het graag zakelijk wilde houden, weet je nog? Dat is jammer. Ik zag het wel voor me, jij en ik. Dikke mik. In plaats van die vervelende betalingstermijnen en aanmaningen. Maar die heb jij niet nodig, hè? Of wel?